Donderdag gaan de Britten naar de stembus. Nou, nu bekend is geworden ligt een schippers-echtpaar al dagen op de intensive care... vanwege giftig gas in het ruim van hun schip. De man en vrouw zijn woensdag in Nieuwegein van boord gehaald. Een van hen zou in coma worden gehouden. Het schip was volgens de Algemene Schippersvereniging in Amsterdam... geladen met grondstof voor veevoer. Om ongedierte weg te houden worden daar stoffen aan toegevoegd als rattengif... Uit metingen blijkt dat de concentratie rattengif ruim zeven keer hoger was dan de veilige norm. Zeker dertien andere schepen zouden dezelfde lading hebben. Die zijn getraceerd, vijf schepen mogen voorlopig niet verder varen. In Irak, in het centrum van Bagdad, zijn zeker vijftien demonstranten doodgeschoten en tientallen mensen gewond geraakt. Ze werden beschoten vanuit pick-up trucks. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het geweld.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 ZFM, Oh ho, ho, ho! Dit is Kerst met ZFM, met nu de nacht. ready for the cheer ball. This is a central trap, the knowledge of this instrumental It is For the Baron MC, you once more with a comeback. Don't believe it's on a hype track When you don't play the back of the wax bass for your face And a hi-hat makes it super bad Overflow, they got the party going On and on and on So the break is going over and over again We'll be the ones to make you dance Bust the groove, go crazy for this This is the one you just can't miss. Through the bass line, heavy bumping Watch the party jump in. But for now, you just don't stop your DJ Turn the music up It's the truth En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 3 uur. Oh, oh! Door al -Begens met het NOS-journaal. De Surinaamse president Boutersen gaat toch in beroep tegen zijn veroordeling tot 20 jaar cel voor betrokkenheid bij de decembermoorden. Dat heeft zijn advocaat gezegd op een partijbijeenkomst. Kort na de uitspraak werd ook al hoger beroep aangekondigd. Maar enkele dagen geleden zei de advocaat dat Boutersen niet in beroep zou gaan. Doordat de straf nu toch wordt aangevochten, is Bouters volgens zijn advocaat verdachte en geen veroordeelde. Daardoor kan hij zich kandidaat stellen voor de verkiezingen. CFM, wens u allemaal fijne dagen. En.